De grote velden strekken, de tidijn rekken, de koude komt, de zon sta omlaag. Ze kijkt nog even en maakt alles rood. De winter komt vertellen, de teksten, oh zo oud. dalen met hun verhalen, bedekken met een stem de vele werken van welheer. Overwiegende bomen, krakend ijs, de bladen reeds vertrokken, losgelaten, heen gegaan, opgestuift, bruin en heel. Elk dag weer een ander deel, opgedragen als een mis met een mist. De paarden die trekken meteen bries van stom, zonder te veel geweld. Gevuld verschuift de kar. Een koetsier goed verpakt, het doel inzicht. Warme ogen zachte woorden. Een heerlijk warm gebaar op de tafel staat, alles klaar. Een bord met goed en soep, knolen uit de grond, de dampen dringen diep door. Daar is het eten. Klein gebed dat zo ontviel, diep, diepe drinkt het door in de ziel. Klein gebed dat zo ontviel. de koude de warme handen vinden ons langzaam ontdooid alles tot wel hier, tot wel eer. langzaam ontdooit alles tot wel eer. Voorbij de koude de warme handen vinden ons langzaam